De mooker. Okay.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 Hij zit in de achterste container. Tja, oh, oh. Jij gaat mee, hè? En de rode? Ja, die kan lekker blijven zitten. Foude rat! John? Johnny? John! Jezus, John. Kom mee. Hier, wacht. Voorzichtig met je hand. <lacht> Voorzichtig? Hij liet geen me. Gelukkig. Ja. Kom naar maar. Godzame, man. Hij moet meteen naar de okaart. Geen seconde te verliezen. Snel, snel! Nog. Ach, jongen, toch. Ben je daar ah? weer?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 Hoe is het met Johnny? hij heeft gillende koorts. Ze duwen hem vol met antibiotica en dan maar hopen dat hij erdoor doorkomt. Maar zijn hand, die is eraf. Jezus. Wat? Maar je leeft nog. Dat is het belangrijkste. Het had niet veel gescheeld. Dus... Mijn hand. M mijn hand. M mijn hand.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 Dat heb ik geprobeerd, echt Wat wil je dan? U hoorde onder andere... Martin van Waardenberg... Daniel Borzevin en Micha Hulshoff. Scenario... Henk Apotheker. Regie...